10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. BVV-leider Wilders heeft scherpe kritiek op het privébezoek... dat koningin Beatrix aanstaande dinsdag brengt aan de sultan van Oman. In een Twitterbericht schrijft hij letterlijk... dat de koningin met die dictator gaat dineren is erg dom. Wilders reageerde op een anti-regeringsdemonstratie in Oman. In zijn tweet had hij het ook over die abjecte sultan. Koningin Beatrix zou vandaag beginnen aan een staatsbezoek aan Oman... maar dat is uitgesteld vanwege de onrust in het land... Daarop is besloten dat de koningin, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... dinsdag naar Oman gaan voor een privé diner met Sultan Qaboes. De excuses van Amerika voor het doden van negen Afghaanse kinderen... zijn niet voldoende, vindt president Karzai van Afghanistan. Het volk pikt het niet langer dat er burgers omkomen... zei hij op een kabinetsvergadering waar ook de hoogste Amerikaanse militair bij was... generaal Petraeus. Jonge kinderen kwamen dinsdag om bij een NAVO-aanval in de provincie Kunar... toen ze hout aan het spokkelen waren waren aangezien voor rebellen. De bevelvoerend officier bood zijn excuses aan, net als president Obama. Maar excuses zijn dus niet genoeg voor Karzai. Hij wil dat er meer wordt gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen. De burgerdoden zijn volgens hem de oorzaak van de oplopende spanning... tussen de Afghanen en de Amerikanen. In Bokstol is een vrouw ernstig gewond geraakt tijdens carnaval. Het ongeluk gebeurde toen ze op een balkon... op de derde verdieping naar de optocht stond te kijken...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 Langs de lijn, met Jeroen Stomborst. Een hele goede avond, welkom bij Langs de Lijn met de belangrijkste sport van deze zondag. Het was een spannend, een spannend tot op het laatste moment. Zometeen gaan we praten met Jan Siemelink, de Davis Cup captain, over die bizarre zegen van oranje op Oekraïne. In de Eredivisie maakten de top 3 geen fout vandaag. Ajax houdt aansluiting op PSV en Twente door een 4-0 overwinning op AZ. En dat is knap. Rollo van de Geer, geen puntverlies voor alle drie de clubs bovenin. Ja, dat gebeurt niet zo vaak, geloof ik, hè, dit seizoen. Nee, dat, dat is nogal een vertekend beeld. Maar het was pas de zesde speeldag van dit seizoen. waarop alle drie deze drie dus, PSV, Ajax en Twente, de volle drie punten halen. En ze blijven dus alle drie kansen hebben? Ja, het blijft spannend tot Akker. een bittere eind. <laughs> Zeker. Jan Bos schaats in Tijalf de laatste meters van zijn loopbaan. Hij wilde graag naar de WK afstanden volgende week in Insel, maar Bos wist zich niet te plaatsen. Het is klaar. De carrière van Jan Bos eindigt hier in Tijalf op deze 6 maart. We blikken met Jan Bos en Sebastian Timman zo direct terug op de wereldbekker finales. Voor Dirk Kuit kon het niet mooier, uitgerekend in de Topper tegen Manchester United maakte hij een hat-trick. De wedstrijdbal mocht Kuit mee naar huis nemen. Hij gaat er een mooi plekje voor zoeken. Yeah, just a, a special place at home. You know, uh, it will uh, you know, be remembered forever. It is great to score a hat-trick for Liverpool, especially against United. Dirk uit voetbal uit binnen en buitenland schaatsen en tennis tot 11 uur in langs de lijn. Ja, in de Davis Cup heeft Nederland de uitwedstrijd tegen Oekraïne gewonnen. Maar makkelijk ging het niet. Robin Hazen sleept uiteindelijk de beslissende 3-2 binnen. en Davis Davis Cup ketten, goedenavond. Goedenavond. Hoi. Het was op het tandvlees, hè? Ja, zeker. Het uh, is goed om te constateren dat het, uh, dat het ook kan. Vertel eens, hoe ging het? Uh, we gingen de zondag in uh, met een 2-1 uh, voorsprong voor Nederland. En toen begon Jesse Houta tegen Stachowski. En niet Timo de Bakker. Nee, Nee, Timo was uh, niet uh, fit genoeg, in ieder geval in mijn ogen, om uh, vandaag uh, te starten. En, vond hij dat uh, zelf ook? Nou, Timo uh, wilde zelf niet de beslissing spelen, want uh, die zegt altijd van als je wil dat ik speel, dan speel ik. En, uh, maar ja, ik weet niet hoe of wat. Ja, en als hij niet weet hoe of wat, dan uh, weet ik eigenlijk genoeg. Ja? Dan, uh, ja, dan speel je niet. Bij twijfel want, niet oversteken. Nou ja, je moet... Uh... Kijk, Timo heeft natuurlijk vrijdag gespeeld, heeft gisteren gespeeld. En uh, ja, je moet vandaag weer klaar zijn voor drie, uh, minimaal vier uur uh, tennis weer. Nou, als je denkt dat je dat niet aan kan, dan, ja, dan ben je niet fit genoeg om te spelen. En dan speel je dus niet. En uh, we hebben met Jessen gewoon een goede achter de hand, wat dat betreft. Dus uh, ja, dan hoef je er niet, ook niet weer te lang over na te denken natuurlijk. Want uh, ja, een fitte speler gaat dan, uh, krijgt dan de voorkeur. Ja, maar met alle respect, hoete uh, de Galoen is natuurlijk wel een stukje minder dan Timo de Bak. Ja, maar ja, je zag, in de wedstrijd zag je daar weinig van. Ja, hij deed het Eerst goed, he? het was, was spannend. Vijf zetten. Dus, uh, ja, Zeker, hij begon heel nerveus de eerste set. en uh, ja, De tweede set begon hij wat beter te tennissen. Hij verloor je uiteindelijk dan 6-4. Dan had hij eigenlijk dezelfde twee sets als uh, die Hazen had tegen Stakovski op vrijdag. Mm -hmm. Dus dat zei ik ook tegen hem. Ik zei vanaf nu gaan we het omdraaien. En hij begon vanaf dat moment echt goed te tennissen ook. En de uh, raken klappen uit te delen die hij in huis heeft. En toen kwam het op een gegeven moment zo ver in de vijfde set dat ik dacht van nou, nu uh, komt hij wel heel dichtbij. En ja, hij speelde één, uh, één game waarin hij op 4-4 in de vijfde, 40-0 stond, die verloor hij uiteindelijk. En dat kostte hem de wedstrijd. En dat was, wel, uh, dat was wel baal op dat moment, moet ik je zeggen. Want van tevoren denk je van nou ja, als hij daar een wedstrijd van kan maken, een goede pot, dan doet hij het goed. Maar hij kwam bijna in winnende positie. En als hij dan toch uh, nog uh, die dreun uh, krijgt, dan uh, is het toch even een tegenvaller. Ja, Hoe, uh, nou, de, dan, dan verliest hij de wedstrijd. Is het 2-2 en dan wordt het heel erg lastig, hè? Hoe, hoe, hoe groot was de druk op Robin Haasen? Voelde hij dat ja. echt? Ja, natuurlijk. Want dat is dan de beslissende wedstrijd. En je moet dan gewonnen worden. Dat uh, geldt natuurlijk voor je tegenstander ook. Laten we dat niet, uh, niet vergeten. Maar mm -hmm. Robin had uh, vrijdag gewoon best wel vijf uh, gespeeld tegen Stakowski. Vijf zet lang. Gisteren natuurlijk een zware dubbel. Uh, maar die ook uh, veel kracht heeft gekost. En, en veel concentratie en inspanning. natuurlijk, Dat kan je je voorstellen. Ja. En dan moet je er vandaag weer staan. Kijk, die Machenko die, uh, die had vrijdag gespeeld. En gisteren niet. Dus die was wat dat betreft uitgerust voor deze dag. En Robin... Uh, Robin wist dat het in ieder geval een hele zware dobber fysiek ging worden. Nou, en als dan de eerste twee sets ook nog eens een keer niet jouw kant op vallen... Ja, dan, dan heeft zelfs de captain een hard hoofd in. Ja, wat en, dacht jij uh, toen met, bij twee lachten stand in zet? Nou ja, ja, ik moet zeggen, dan zit je niet vrolijk op de bank natuurlijk. Nee. Dan, dan probeer je uh, de speler in het gareel te houden en, en, en neer te zetten. En wijzen op de dingen waar hij zich mee bezig moet houden. Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Uiteindelijk moet die speler natuurlijk het zelf doen. En uh, ja, de derde set was met hangen en burger bleef hij daarin hangen en trok je hem uiteindelijk naar zich toe. Uh, nou ja, nog een, nog een tiebreak volgt uiteindelijk. en... Uh, ja, toen hij eenmaal vijfde set werd, toen, uh, toen, had ik, toen dacht ik van nu, uh, nu gaat hij het uh, nu gaat hij doen, nu gaat hij pakken. Ja, waarom? Het pakken. Waarom? Nou, omdat, omdat Robin op het moment dat hij dan nou gelijk om het gaat om die vijfde set, weet je wel, dan krijgt, hij, dan krijgt, hij, dan krijgt toch je tegenstander een, een dreun te verwerken die 2-0 uh, tegen 0 staat heel dicht in de derde set al bij de overwinning was en ook in de vierde set. Nou, dat lukt hem niet. En dan gaat het fysieke aspect op een gegeven moment ging meetellen want die Matschenko kreeg ook kramp in zijn hand. En uh, moest gemasseerd worden en uh, geholpen worden met een uh, time-out van een minuut of drie die hij kreeg. Ja, Robin groeide daardoor alleen maar en toen uh, had ik, dacht ik van nou dit, uh, dit moet lukken. Dan moet je nog wel even afmaken natuurlijk want hij stond 24 uur en minuten op de baan dus dat is uh, niet misselijk. Maar uh, de ontlading was, uh, was best een mooie. Ja, en, en Robin Haas heeft getoond dat hij mentaal en fysiek dus ijzersterk sterk is. Want... Ook de eerste dag kwam je al terug van een 2-0 achterstand in sets. Vandaag weer, weer en vandaag bonniemo. Ja, nou, nou, dat, mag je, dat mag je zeker zeggen. En dat is ook uh, wel met alle spelers wat ik uh, in ieder geval dit weekend in actie heb gezien. En met alle wedstrijden. Eén ding wat ik wel, wat ik vanavond gezien heb en waar ik, waar ik trots op ben, is dat ze allemaal mentaliteit hebben getoond en dat uh, ja, dat, dat is goed om te zien. Ja. Goed. Uh, meteen kijk je dan vooruit misschien ook wel als Davis Cup captain, want je gaat in juli naar Zuid-Afrika. Die moet je verslaan. Hoe ga je, je erop voorbereiden? Nou ik, ik heb wel tegen wat andere collega's van de media gezegd... dat ik vandaag me daar nog niet mee bezig houdt als die met hun goedkeuren. En dat we vanaf morgen dat we even gaan nadenken over hoe we dat gaan doen voor Zuid-Afrika. Dit is nog even uh, verwerken van deze ja, lange week was het ook wel. Want uh, de voorbereiding zat er natuurlijk ook bij. En dan deze wedstrijden. Daar heb je ook even wat ontlading nodig. dus ja. Het is nog even te vroeg om vooruit te kijken. Dat gaan we morgen doen. Ja, heel goed. Je gaat nog even een, een lekkere borrel opdrinken, denk ik. Nou, ik dacht dat we dat wel verdiend hadden. Oké. Ja. <laughs> Jan okay. uh, van harte gefeliciteerd en uh, maak er een lekkere avond van. Dankjewel. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Pasadena's Riding on the Train. <laughs> Wat een goal! De Eredivisie. Na PSV en FC Twente wist ook de nummer 3 van de eredivisie te winnen. Ajax was met 4-0. Veel te sterk voor AZ. Bal komt vanaf de linkerkant. Ebecilio, die kan zomaar vrij voorzetten. De zeeuw wordt over het hoofd gezien door de AZ-defensie. Die kan zo doorlopen en binnenglijden. Het was door het midden. Goeie goal van Ajax. 1-0 dus in de openingsfase tegen AZ. FC Groningen zakt met de week verder weg. Het 4-1-verlies tegen Heracles Almelo was de derde grote nederlaag op een rij. Krankvist die al 9 doelpunten maakte dit seizoen met de aanloop. Daar komt het schot maar op! Oh, oh, oh, Huizenhoop. Schiet de Zweed de bal over het doel van Herakles Almelo. FC Utrecht speelde voor de zesde keer op een rij gelijk. Tegen Roddy C. met het 1-1. Woede bij Willem Jansen zie ik nu, want hij smijt de bal werkelijk op de grond. Vond dat dit een volkomen was geweest. Kan zo zijn, de bal zit erin. En de invaller voor Utrecht doet het, Leon de Kogel. En Feyenoord won voor het eerst sinds 7 maart 2010 een uitwedstrijd. Heerenveen kreeg de kansen, Feyenoord won met 1-0. Maar Narsing dus weg, zag dat daar die mee was, waren met z'n tweeën in de buurt van Van Dijk. Nou, dan heeft in die bal af, niet zelfzuchtig. En dan, ja, dan trapt Assaidi over de bal heen... terwijl hij hem echt alleen maar een heel klein tikje had hoeven geven... en dan was hij erin geweest. Met nog acht speelronden te gaan... maken PSV, Twente en Ajax zich steeds nadrukkelijker op... voor een spannende titelstrijd. Ajax blijft dus in het spoor van de koploper, PSV... en regerend landskampioen FC Twente. Ronald van der Geer nu aanschoven in de studio. Uh, Ronald, zie jij een belangrijke rol voor Ajax weggelegd in het... Uh, een race om het kampioenschap? Ja, ik zou dat bijna met een vraag beantwoorden. Waarom niet? Als je ziet uh, hoe... Ze speelden goed uh, vandaag, hè? Ja, ze speelden vandaag overtuigend tegen AZ. Ik weet alleen niet wat er altijd mm. met AZ gebeurt als het eenmaal in die arena verschijnt, want ook in die bekerwedstrijd uh, kort voor de winterstop was er toen, ja, sprake toch van een vond ik wat mat AZ. Nou, dat vond ik eigenlijk vandaag ook wel. Maar hij speelde, speelde goed en je moet kijken naar wat er gebeurt aan die kop van de ranglijst. Twente heeft natuurlijk ook nog een zwaar programma, maar draait op dit moment buitengewoon moeizaam. Mm -hmm. En PSV had ook zomaar puntjes kunnen laten liggen op dus het. het het is nog geen gelopen koers. Het is natuurlijk wel zo dat Ajax zeg maar, op het vinkertouw zit... met vijf punten achterstand op PSV. Twente hangt daar natuurlijk in een wat comfortabele positie tussen. Maar zoals het vorig jaar was, dat de top eigenlijk geen punt uh, meer laat liggen. Zo is het niet. En ik denk dat Ajax, zeker nu het wat groeit nog... natuurlijk wel een zwaar programma heeft ook. Maar ja goed, dat hebben ze allemaal. Wat dat betreft is het allemaal gelijk. Dat uh, de ja, kansen voor alle drie nog aanwezig zijn. Nou goed, Ajax speelt dus, dat is opmerkelijk misschien... zonder meneer El Hamdawi, trainer Frank de Boer hem na de bekwedstrijd tegen RKC, waarin hij in de eerste helft nog wel scoorde, uit de selectie. Ajax wint zonder hem dus gewoon met 4-0 en dat kan als ondersteuning van het gelijk van de boer dienen. Ja, misschien wel, maar we, we zijn bezig met iets en dat, is niet, uh, dat hangt niet van één wedstrijd af. Dat is gewoon een, een periode, dat kan misschien een half jaar of anderhalf jaar duren waar, nou, waar je wilt zien uiteindelijk waar je naartoe wilt. Nou, dat, uh, dat is een proces. En ja, dan kunnen we dit soort uh, momenten niet gebruiken dan uh, van Monier uh, in de kleedkamer. Nou, vandaar deze sancties. En ja, de sleutel, heb ik al gezegd, ligt uh, bij Monier, die moet het oppakken. Ja, en anders uh, gaan we zonder Monier verder. Zo is het gewoon. Hij moet het oppakken. Is er misschien ook een soort van. Uh... Opluchting voor de groep dat zoiets is gebeurd. Want je ziet nu wel een elftal dat bevrijd is van alle soorten. en best lekker liep te voetballen. Ja, maar dat hebben ze ook met manier gedaan. En, uh, dus nee, dat, dat, maar, dat, zo zie ik het niet. Maar ik ben blij dat ze natuurlijk uh, tegen AZ, die toch in goede vorm was. Uh, dit hebben laten zien. En, uh, dat sterkt je alleen maar ook uh, voor de komende wedstrijd. In, in, ook uh, naar de titelstrijd hopelijk nog. En natuurlijk naar Spartak Moskou. Hoe lang blijft deze situatie nu bestaan? Hoe lang blijft El Hamdoui bij uh, de selectie van Jong Ajax? Nou, zeker nog. Uh, zeker na, na Spartak uh, nog, in ieder geval. Dus? We zien we wel, hè, dus we zullen, in, uh, we zullen zeker met elkaar gaan praten. Want wat wil je nou zien? Wat wil je nou horen? Nou, dat hij uh, in ieder geval uh, laat zien dat hij heel graag voor Ajax wil voetballen. En ja, op de manier zoals ik dat graag zie. En Beide is op dit moment niet aan orde? Beide is op dit moment niet aan orde? Hoe bedoel je Beide? Nou, bij dat hij graag voor Ajax wil voetballen en op de manier zoals jij dat graag wil. Nou ja, ook met het gedrag wat hij getoond heeft in de kleedkamer. Dat was onacceptabel, maar vandaar deze sanctie. Ja, dus we zien in de komende week wel hoe het verder gaat. Ronad, zie jij hem nog terugkeren? Elham Ja Jawel, want hij vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Hij is contractspeler bij Ajax. Hij heeft Ajax nodig. Ajax betaalt veel geld aan hem. Zal hem toch ook willen gebruiken. En het is natuurlijk, ja, ik bedoel, dit is geen definitieve breuk. Nee, maar er is natuurlijk al eerder een incident geweest. De eerste wedstrijd van Frank de Boer in Milaan. Toen is het ook misgegaan. Ja, je zou eerder kunnen vragen, zie je hem na dit seizoen nog bij Ajax spelen? En dan denk ik dat het antwoord nee is. Maar hij zal dit seizoen ongetwijfeld wel weer een plekje in de selectie krijgen. Het is een selectiespeler. En wat ik zeg, hij heeft Ajax ook nodig. En hij zal uiteindelijk buigen. Want hij zal ook wel snappen dat, dat hij zich uiteindelijk moet plooien naar de wensen van, uh, van de boer. Ja, die is heel duidelijk. En, en, die heel, is heel, duidelijk. en heel hard ook. En, en heel hard. En, en, en heeft nu inderdaad al twee keer met hem, met hem aan de stok gehad. Ik begrijp dat, dat Han Louis zegt dat het allemaal niet zo ernstig is wat er in de, in de rust heeft plaatsgevonden in die wedstrijd tegen RKC. Maar ja, het gaat niet zozeer om de woorden, maar ook de manier ...manier waarop je ze uitspreekt. Hè? Als je dingen zegt wat ik heb begrepen van... Uh, ...ja trainer, u heeft gelijk. Als je daar uh, 60.000 gebaren mee maakt... ...en een beetje uh, raar kijkt... ...dan komt dat heel anders over. en uh, Ik heb begrepen dat we, we waren er niet bij waren... ...maar uh, ja, dan, uh, dan moet u het maar lekker zelf doen... ...trainer, dat soort dingen. en Ik kan me zo voorstellen dat, dat uiteindelijk de totale houding Frank de Boer niet is bevallen. Los nog even van het feit waarom hij hem aansprak. Omdat hij natuurlijk niet uh, deed in de eerste helft tegen RC, wat hij, wat hij moest doen. Het was een beetje een, een, een eigen wedstrijd aan het spelen. Hij ja. was een eigen wedstrijd. Het, het, het, het, het. andere aanzien, dan, die is wel weer belangrijk en fit. Demi de Zeeuwmaker van de 1-0 tegen AZ, zit weer wat uh, lekkerder in zijn vel. Het lijkt eindelijk een einde te komen hè, aan het fysieke ongemak sinds het WK van afgelopen zomer. Nou, zo, dat hoop ik wel. Ik heb wel een aantal periodes dat ik me ook beter voelde. Maar dan ging het toch weer uh, ja, wat minder. En Ik voel nu wel dat ik uh, ja, de afgelopen weken heel veel onderzoeken heb gehad. Alles hebben uitgesloten en... Ja, ik moet zeggen, dat geeft ook wel een opluchting dat er niet, niet echt iets uh, kapot is. En dat er dingen zijn uh, ja, waar ik me nog soms niet helemaal top voel. Dat, uh, ja, daar moet ik maar mee leven en daar moet ik me gewoon overheen zetten. En, uh, ja, het is in ieder geval belangrijk dat ik dat er is uitgesloten dat er niks kapot is of niks kapot kan. En ik denk dat uh, dat al een hele geruststelling is. Maar geen zwarte vlekken gehad vandaag? Nee. nee. Maar wat merk je dan nog wel tijdens zo'n wedstrijd? Ja, tijdens zo'n wedstrijd niet echt. Als je ja, een bal echt vol op je hoofd krijgt of. Uh, of andere dingen, of als je thuis uh, ja, opstaat, zo, dat soort dingen, is het meer. Maar nu uh, met de wedstrijd ging het denk ik heel erg goed. En ja, het is gewoon fijn dat je ja, nu daar overheen kan zetten. En gewoon ja, hopelijk weer heel erg fit wordt en uh, belangrijk kan zijn voor de ploeg. Raad, nou, vertel nog even het kort. Wat, wat was er nou mis met Demi nou ja, het heeft natuurlijk allemaal te maken, het begint allemaal op het WK... waar hij in de wedstrijd tegen Uruk, natuurlijk een trap in zijn mond krijgt, op zijn, op zijn hoofd. Hij heeft natuurlijk heel veel ontstekingen gehad in zijn mond. Reparatie aan, aan het gebit heeft lang geduurd. Maar hij heeft ook gewoon ja, toch een hersenschudding opgelopen bij, uh, bij die trap. En daar heeft hij heel lang naweeën van gehad. Misschien is hij zelfs wel te vroeg begonnen. En hij had een, een paar weken geleden op de training ineens zwarte vlekken... toen hij een bal kopte. Nou ja, dat ja. geeft aan dat er iets in het hoofd niet, uh, niet goed zit. En dat kan buitengewoon lang duren. Dus dit is niet zomaar even een vermoeidheidsprobleem na een week. Dit is wel degelijk een, een zware blessure die daar blijkbaar heeft opgelopen. Ja, goed. Ajax uh, behandelt Groningen. Dat is ook een, een, een ploeg uh, wat ons bezig, die ons bezig haalt. Ja. Want uh, die hield natuurlijk de top heel lang bij. Maar de ploeg van uh, Pieter Huis, daar zakt met de week verder weg. Opmerkelijk ook, uh, Ronald, ze verliezen niet met 1-0 Groningen vandaag. nee. nee maar we krijgen drie weken achter elkaar dik op de broek. 13-3 is geloof ik het doelsaldo over, uh, over drie wedstrijden. Dat geeft te denken, toch, als je kijkt naar die wedstrijd van vandaag... dan is het begin van Groningen nog niet eens zo heel erg slecht. Want je moet het nog maar eens zien, als Kankwist gewoon die penalty uh, raakschiet, dan staat Groningen met 2-0 voor en is Herakles weer in een uitwedstrijd. Echt geknakt, ze brengen eigenlijk de tegenstander zelf terug in de wedstrijd... Hè? door niet te scoren en door uiteindelijk achterin niet al te geconcentreerd te zijn. Ja, er zijn, uh, er zijn, daar, uh, er zijn daar wat, uh, wat probleempjes... Mentaal denk ik ook. Mm -hmm. En, en ja, dat vertrouwen dat er zo dik in zat, dat is er langzaam maar zeker door wat, wat negatieve resultaten uitgeslopen. En daar heeft Herakles, dat het uh, uiteindelijk prima deed, natuurlijk goed van geprofiteerd. Maar sommige doelpunten vielen natuurlijk wel op een hele rare manier. Ja, is het nou een crisis bij Groningen? Of werkt het, uh, zijn ze daar nuchter genoeg? Nee, dat zegt uh, Pieter Huis vanzelf ook. Dat okay. er toch wel sprake is van een lichte crisissituatie. Niet dat, uh, hè, dat de paniek eruit slaat aan alle kanten. Maar als je uh, natuurlijk het goed doet en je verliest drie keer op rij. Uh, Ik zie München, daar uh, gebeurt dat ook. <lacht> en dan gebeurt ja. dat dus in Groningen ook. Hè. Ja, zeker. Uh, misschien nu iets minder de mate, Ronald. Maar goed, uh, ja, Herakles Almelo was <lacht> dus vandaag uh, veel te sterk voor Groningen. 4-1 werd het in de Euroborg. Feest bij Herakles, zou je zeggen. Nu aan de telefoon uh, Peter Bos, de trainer van Herakles. Goedenavond. Goedenavond. Uh, is de overwinning uh, flink gevierd? Het is carnaval bij jullie, hè? <lacht> nee, dat gaan we met de jongens morgen vieren. Oké. Okay. Wat ga je doen? We gaan de Oldenzaal met z'n Verkleed als? Als trainer, hè? <laughs> daar hoef je niet veel voor te doen, geloof ik. Daarom, <laughs> Dat is best ook. Zeg, hoe, hoe ging dat vanmiddag? Want uh, het eerste half uur, uh, daar werd jij niet vrolijk van als trainer van in Raaknes. Nee. nee, dat klopt. Ik vond dat we heel slecht aan die wedstrijd begonnen. Dat was eigenlijk vanaf het eerste moment al duidelijk. Ik kon dat? Ja, maar dat is altijd het mooie, hè? Ja. Je bereidt je ploeg daarop voor. En zeker als Heracles zijnde, uh, kan het gewoon niet dat je veroorlooft om, uh, om, om slecht en slap te beginnen in een uitwedstrijd. En ook niet in een thuiswedstrijd. Maar goed, dat gebeurde wel. En daar was ik nogal uh, ontstemd over. Maar goed, dan draait die wedstrijd 180 graden. En heb je daar wel een verklaring voor? Nee, maar normaal gesproken kan dat helemaal niet. Dat was gewoon puur geluk. En dat kwam vooral omdat zij uh, de kansen die ze kregen, onder een strafschop, uh, misten. Maar normaal gesproken sta je 3 of 4-0 achter, heb je niks te zeggen... en dan draai je die wedstrijd echt niet meer om. Maar zij wisten die kansen. Onze keeper hield ons ook in de wedstrijd. En vlak voor rust uh, scoorde je heel vlot twee keer achter elkaar. Het was wel zo dat we al richting de rust, zeg maar na dat half uur... vond ik wel dat we steeds uh, meer en makkelijker de aard konden komen. Mm -hmm. Dus je zag al wel dat die wedstrijd aan het kantelen ging. En uh, nou goed, nu benutten we dan die twee kansen. En uh, ja... In mijn ogen was dat puur geluk. Ja, en heb je ook nog de mazzel dat Groningen niet lekker in het vel zit? En het nou, vrouw, vertrouwen dan ja. ja, maar dat wist je van tevoren. Hè. Dat vertrouwen kan natuurlijk. is heel broos. En uh, er hoeft niet iets te gebeuren in zo'n wedstrijd. Bijvoorbeeld het missen van een strafschop. En je weet dat die kopjes naar beneden kunnen gaan. Nou, dat zag je met name naar de eerste goal die wij maakten. Dat was uh, voor, uh, voor Groningen een mokerslag. Ja, wat heb je. Er is wel wat. Je hebt twee hele mooie overwinningen be be behaald. Uh, vandaag 4-1, vorige week 6-1 tegen Vitesse. Uh, je hebt dus zijn lijn te pakken met je ploeg. Ja, maar we liepen juist ook voor die tijd al, al goed te voetballen. Ik vond dat we in Rotterdam meer verdiend hadden. Als je in de Kuip 61% balbezit hebt en fijn terugdringt op eigen helft, dan, dan doe je dat gewoon ook goed. Alleen daar misten we een aantal grote kansen. Mm -hmm. Utrecht hebben we ook goed gespeeld. Dus we lopen gewoon goed te voetballen. Het voetballen gaat ook steeds beter. Dat is ook waar wij het van moeten hebben. Daar hameren we en daar trainen we ook veel. Op. Dus uh, ja. Gelukkig kwam het er vandaag uit in de tweede helft. Want toen hebben we natuurlijk laten zien dat we gewoon goed kunnen voetballen. Ja, en wat, wat, wat zit er dan nog in het vat voor jullie? Want je speelt uh, volgende week een belangrijke wedstrijd. Thuis tegen Excelsior, dan Heerenveen. Doet het ook niet denderend. Dan zit er nog wel wat in het vat, toch? Ja, maar ik heb geliefd als dat je gewoon één wedstrijd vooruit moet kijken. Want al over de wedstrijd van Excelsior heen kijken, dat heeft geen enkele zin. Nee. Wij moeten echt van wedstrijd naar wedstrijd leven. En we zullen daar vol aan de bak moeten weer. Maar wel veilig, toch? Nou, Volgens mij ben je met 34 punten veilig. We hebben er nu 31. Met nog acht wedstrijden te gaan zou het wel heel raar moeten lopen. Ja. Willen we dat nog uit handen geven. Maar goed, de realiteit leert dat, uh, dat er toch altijd in de eindfases van competities wel eens, wel eens rare dingen gebeuren. En juist boeken die onderin staan, halen opeens ergens de kracht vandaan en gaan punten pakken. Ja. En ik, heb, uh, ik ben zelf bij Excelsior tegen PSV geweest. En ik vond dat Excelsior dat, uh, dat heel erg goed gedaan heeft daar. En uh, een groot gedeelte van de wedstrijd gewoon, gewoon sterker en beter was dan PSV. We gaan het in de gaten houden. Veel succes volgende week tegen Excelsior. Dankjewel. Oké, okay, Peter Bos was dat, trainer van Heracles. Dat dus inmiddels twaalfde staat in de eredivisie... naar nou, die mooie overwinning op Groningen. Nu door naar Feyenoord. De ploeg behaalde de tweede overwinning op een rij. De eerste sinds een jaar. Maar eerlijk is eerlijk, Heerenveen maakte de meeste aanspraak op de overwinning. Met name Oussama Asaidi blonk uit in het missen van kansen. Is het uh, het overdenken van de zon, wat ik op je gezicht zie? Ja, het is echt uh, is ongelooflijk. Uh. Dit had de 1-0 moeten zijn. Het was Dost die de bal ontving, halfweg de helft van Feyenoord. Narsing wegstuurde, rand buiten spel. Was het niet, omdat de had ophield. Terwijl Jan Maat nu schiet en in de handen van eh, Van Dijk. Maar eh, Narsing dus weg. Zag dat Asaïdi mee was, waren met z'n tweeën in de buurt van Van Dijk. Nou, dan geeft Narsing die bal af, niet zelfzuchtig. En dan, ja, dan trapt Asaïdi over de bal heen. Ja, die bas het er voor me op. zijn hobbelig veld. Dus uh, ja, ik kreeg hem vanaf rechts. Uh, ik denk, ik tik hem wel erin. En uh, hij stuit er tegen mijn scheenbeen. Tegen mijn scheen aan. En. Uh, ja, hij stuit het. Uh, ja, gewoon uh, niet goed voor mijn voet. In het schassoppgebied. Aan de linkerkant van het schassoppgebied van Feyenoord. Bal terugleggen naar de punt van het ACI die komt van links naar binnen. Kapt Zwets uit. Schiet dan in één keer. En Van Dijk met een redding. Hij was op zoek naar het linkerbeen. Kreeg uiteindelijk de ruimte. Maar Van Dijk staat zijn mannetje wel. Iedereen heeft wel een kans gehad, eigenlijk. Uh, Bas. 1 op 1 op de keeper. Ja, ik zit hier gewoon met een. Uh, ja, geen goed gevoel. Uh, we hoorden gewoon deze wedstrijd te winnen. We waren gewoon de uh, hele wedstrijd de beste, beste team. Berens en dan Dos. Dos drie meter voor het schapsopgebied. Paas naar Aert, Jurisic. Linkerkant Jurisic met gevoel. Tegen Leerdam aan. Geen penalty, geen Hens. Azeidi dan nog. Azeidi, hij schiet. Nou, 30 centimeter naast de paal. Alles stond goed, alles stond als een huis. En. Uh, ja, verdediging op zich gaven we heel, heel weinig weg, ja. Ja, ik uh, ga gewoon, uh, gewoon kloten. Wow. Kloten. Ronald, uh, we hoorden je net al een paar keer <laughs> langskomen. Je was dus bij die wedstrijd. Nou, uh, het is ongelooflijk hoeveel kansen Heerenveen heeft gemist. Ja, maar het was ook Heerenveen had veel meer balbezit. Heerenveen was dreigend. En, en je hoorde net Acaidi, ja, die kreeg de grootste kans van de wedstrijd. Veel mensen zullen dat vandaag gezien hebben in, in, in de samenvatting. Maar ook en ja, Het was continu maar, maar Heerenveen dat aanviel... En, en kansen creëerde. Rob van Dijk deed het prima. Ja, dat was moest de enige kiepen. die geen openhuis huis. Ja, uh, moest kiepen. Het was triest dat Rob van Dijk... Moest Moest dat had niks met Rob van Dijk te maken, maar omdat de vader van Erwin Mulder was overleden. De jonge doelman van Feyenoord, stond, uh, stond hij erin. En uh, ja, het was een hele gekke wedstrijd. De uitbraak van Feyenoord en Castangjes maakt die goal. Dat doet hij overigens ook weer met geluk, want hij wil een combinatie met Leerdam. Leerdam is eigenlijk weg. Breuer krijgt die bal op zijn voet. Zet onbewust een 1-2 op. Nou en dan krijg je nog het, uh, het moment van de doel van Castangjes dat hij met de rouwband richting het, uh, het Feyenoord-vak gaat. Het is een beetje een andere manier van omgaan met een rouwband. Maar ik snap uh, de jeugdige onbezondenheid wel. En ik vond het eigenlijk wel Anyway. Um, dit is wel heel frustrerend voor Ron Jans. Want zijn ploeg voetbalde dus wel goed vandaag. Ja. Begrijp ik uit jouw woorden. Ja, nou ja, dat, dat, dat, was, ook, dat was voor hem ook het meest frustrerende natuurlijk. Hè? Er, is, er is een bak over zijn ploeg heen gekomen. Laatste weken was het natuurlijk ook niet heel goed. Zijn werkwijze wordt nog wel eens ter discussie gesteld. Maar vandaag, dit was een agressief team. Dit was een team dat speelde over de vleugels. Individuele kwaliteit had, weinig weg gaf. Ja, je moet wel ja, open te maken. Heb jij daar nou een verklaring voor waarom het Ron Jans... nou niet zo best lukt daar in de V? Ik denk dat, uh, dat men een beetje aan elkaar moet werken... Yeah, Um, Ron Jans heeft natuurlijk toch wel een specifieke werkwijze. En, Hoe kan je uh, Jans schrijven als? Nou ja, wel, wel heel dicht bij de spelers. Maar wel met, met, met ja, wat, wat doserende dingen daarin. onderwijzeren hè? Uh, uh, ja, en ook, ook wel uh, de dialoog uh, zoeken. En ja, weet je, Ron Jans gezag is wat ondermijnd door een interview een paar weken geleden. Waarin uh, met name teleurgestelde oudspelers die dus weg zijn gegaan. Uh, ja, wat hebben laten lekken over dingen die in de kleedkamer zijn gebeurd. En vaak als dat gebeurt dan is je gezag wel wat ondermijnd. Dus het is extra zwaar voor Ron Jans om nu binnen toch die organisatie en ook binnen die club waar het toch ook nog niet helemaal 100% is om daar nou eens een keer uh, uh, lekker te kunnen werken. En ja, dan helpen resultaten natuurlijk wel. En dan kun je wel zeggen hé, hey, we hebben lekker gevoetbald vandaag. En dat zal voor jezelf en voor die groep prima zijn. Maar uiteindelijk, morgen telt echt alleen maar het resultaat en het gebrek aan die drie punten. En het, uiteindelijk het halen van play-offs Europees voetbal, ja, dat is natuurlijk balsem voor de ziel. Ja, maar hij zit volgend seizoen nog wel daar op de uh, op de bank. Ja, ik denk niet dat deze wedstrijd aanleiding geeft tot veel onrust. Uh, daar. Maar dit, dit, dit, dit uh, een net, seizoen een andere soort nederlaag wellicht wel. Ja, ik, ik, uiteindelijk denk ik het wel. Ja, ja goed. Ik durf er ook niet heel veel geld op te verder. Maar ik denk het nou, wel. Nog even over Feyenoord, want ja, die, die die zat vaak net aan die andere kant en nu zitten dus mee. Ja. Voor de Rotterdammers. Ja, en kijk nou eens waar ze staan nu. Hè. Ze zijn nu negen punten los van, van onderin. En dat is misschien ook wel ineens de flow waarin je terechtkomt. Als het, het gelukje laat je het hele seizoen in de steek. We uh, vandaag... Mario Benen een seizoen lang opgewacht. Ja, en vandaag pik je dit, uh, dit mee. En dan zie je hoe dicht het bij elkaar ligt. Hè. Want nu hoor ik Mario Been zeggen... Ja, de afstand naar play-offs, Europees voetbal, is niet zo, uh, is niet zo heel groot. Want Feyenoord staat nu op 31 punten. Mm -hmm. En als we ervan uitgaan dat Utrecht daar even die rij sluit... Rij sluit met 38, is het verschil nog maar zeven punten met acht wedstrijden. Ja. ja, dat zijn marsjes die zijn te overbruggen. Gek genoeg. Ja, dus Zo waar kan van het ja. Ja. Ja. Goed, toch twee opmerkelijke zaken dit weekend. Uh, gisteren allebei in het duel Excelsior-PSV. Eerste strafschoppen natuurlijk in de slotfase. De Graaf schiet Excelsior vanaf 11 meter naar 2-2. Ja. In de dying seconds, zou je bijna ja. zeggen. Maar dan in de blessuretijd, wint PSV alsnog. Ja, we... Ook door een strafschop. Beide discutabel. Beide uh, arbitrair en discutabel. Ik heb vanmiddag met iemand gesproken van de scheidsrechterscommissie. Uh, een van de drie. En uh, ja, daar was weinig discussie over die penalties, oh. uh, eerlijk gezegd. Terwijl ik toch nog wel dacht van, nou, makkelijk. Uh, dat was makkelijk, die hensbal. Ik weet niet waar Marcelo met zijn armen naartoe had gemoeten. En uiteindelijk, moet ik eerlijk zeggen, kan ik dan bij die tweede... me nog wel iets voorstellen. Uh, daar is contact. De keeper doet dat ook niet slim. Moet dat gewoon laten gaan. Weet je, zoek toch op een gegeven moment een duel. En met, uh, met Koevermans. Ja, En de scheidsrechter moet wel in een split second uh, een beslissing nemen. En ik kan me voorstellen, nogmaals, ik kan me voorstellen. Maar ik blijf hem discutabel vinden. Dat hij hem uiteindelijk op, uh, op de stip legt. Maar niemand verwacht dat meer na een 2-2. Dus uiteindelijk een... is die uitslag gewoon terecht. Want het zon 2-1. Ja, uh, ja, goed. Als, die, je, als je zegt, dit zijn twee onterechte penalties. Dan wint PSV uiteindelijk die wedstrijd terecht. Als het ja. zo simpel was, Jeroen, allemaal <laughs> ja. dan. Uh, dan uh, hey, Trouwens, in diezelfde wedstrijd, jongens, dus Lens nog wel uit zijn. Op het dak tegenover die makkelie. Ja. Duwden hem. Ja. Daar ja. hebben we niks over gehoord. Nee, het nee, nee, nee, maar dat is, dat is hetzelfde. En dat blijft natuurlijk toch ook wel heel grappig... als je dat vergelijkt uh, met Douglas vorige week. Want ja. daar wil je naartoe. Die rood krijgt en bossen bijna uh, te lijf gaat. Dit is ook weer in de richting van de scheidsrechter. Maar ja, weet je, de, de ene week zegt gert Verbeek... hé, hey, uh, je marchandeert, want dit, is toch, dit moet toch geel zijn. En uh, wordt weggestuurd de volgende, dag, of de volgende week... staat Michel Preudon face-to-face -face te gillen tegen een vierde man... en mag gewoon blijven zitten. Ik bedoel, uh, zeg het maar. Het is ook moeilijk. Ja. Het is tijd voor je top 5, volgens mij. Ja. Weet je wat? We beginnen met. Voor de aanklager. Ja, het dat dat, dat, dat gaat niet zozeer meer om of er een veroordeling komt. Maar uh, laat het een hoop wedstrijden zijn. 4-1 staat het voor Ado tegen NEC. En Teamling, de middenvelder van NEC, gaat met twee gestrekte benen af. op het, uh, op het onderbeen van Rado Savoyevic. die een heel gescheurde kous heeft, een wond heeft. Je ziet zijn scheenbeschermer wegvliegen. Dan denk ik, ja, als je zo gek bent en zo gefrustreerd. Nou, blijf maar even een tijdje aan de kant. Dus ik hoop dat de, de aanklager hier een prachtig en langschikkingsvoorstel uitvaart. Luister het vast. Genant. Ja, genant. Ja, welke? Ja, welke, welke uh, missers? missers? Ja, het, het was eigenlijk een beetje gênant. Het was eigenlijk een beetje de... Ik bedoel eigenlijk, hier staat de missers van Heracles op het briefje... maar ik bedoelde eigenlijk natuurlijk de missers van, van Heerenveen. Dus even een, een tikfoutje. Maar uh, ja, ik neem die van Acaïe, die neem ik aan. Want die vond ik toch wel het ergste. Narsing met die fantastische actie alleen op de goal af. Ik denk, hey, Acaïe, die is meegelopen. Die staat er nog veel beter voor. Ja, wat hij nou wilde. Of hij hem nou achterwaarts wilde binnentikken. Maar, of hij ja, een die wilde die maken. bal hobbelde wel een beetje. Ja, toch? maar uiteindelijk, als je toch gewoon met je lichaam achter die bal staat dan, dat moet dat toch kunnen. Het, dit was gewoon een blunder. Een echte grote misser. En uh, nou goed, die van Dost uh, kan, er dan, uh, kan er dan ook nog wel bij. Maar, uh... Het moment... Dat was bij ADO Den Haag gisteren. Ik hoorde John van den Brom er ook al over praten. Yeah. Er werd een weef ingezet. En ADO is helemaal geen stad van de weef. En die mensen zijn ook helemaal niet... de supporters zijn ook niet de mensen die houden van een soft iets als de weef. En dat zo'n kindervak, waar onze collega Tim Steens ook in zat... vertelde hij me zojuist... dat dat dan zo'n weef inzet... dan weet je dat dat bij Midden-Noord, bij de harde kern, ophoudt. Maar het ging gewoon door. En het is acht keer rondgegaan in het stadion. En dat geeft wel aan in welke gekte ADO op dit moment Wat leeft. bij de vierde part. Vier. En Europa komt eraan op uh, wat is het, uh, zeven punten van Ajax. En als er vorige week niet verloren was van NAC... was dat gat maar vier punten geweest. ADO leeft echt uh, op een roze wolk. De doelman. De doelman van de man die we net hoorden, Remco Pasveer. Hij is heel vaak bekritiseerd, een brok onrust in de goal bij, bij Heracles. Maar hij pakte een fantastische bal in de beginfase. Uh, nou ja, goed, de penalty gaat dan over, maar hij is rustig. En hij is steeds betrouwbaarder aan het worden, groeit eigenlijk. En was vandaag heel belangrijk voor zijn ploeg. En dan is het ook wel eens leuk om, om zo'n doelman te noemen de weg kwijt. Ja, dat is een prachtige afsluiting. Ik zocht daar naar iets en dan is het toch eigenlijk heel simpel. FC Groningen drie nederlagen, dertien goals tegen en maar drie doelpunten gemaakt. Ja, dan ben je toch even van het padje, dacht ik. De verliezer van ja. de weken. Zo had het ook gekund. Roland, ja. dank je wel.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 Feel good. De Nederlandse atletiekploeg heeft geen medailles kunnen veroveren... op de laatste dag van de Europese indoor-kampioenschappen. De Antilliaanse sprinter Brian Mariano eindigde al zesde op de 60-meter sprint. Meerkamper Elko sident Nicolaas moest genoegen nemen... met de vierde plaats op de zevenkamp. Maar toch kijkt technisch directeur Peter Verlooy met een goed gevoel terug op het toernooi. Overal ben ik wel tevreden, ja. Als je kijkt dat we even uit mijn hoofd vier top-acht-posities hebben gehaald... één medaille Ramona... Uh, Elko, pech met die drie punten. Dat uh, was natuurlijk een wedstrijd uh, waar het een beetje trekken en duwen was voor hem. Uh, Ingmar Goed met de vijfde plaats. Uh, Brian, ja, daar moet je toch denk ik wel tevreden over zijn. Voor, over zijn debuut, hoewel hij zelf veel meer had gewild. Wij ook overal goed. Twee, twee nationale records hè, van Ramona uh, en, uh, en van Elko. En die Ramona is natuurlijk Ramona Frans. Ze zijn verrast afgelopen vrijdag met brons op de Vijfkamp. De enige medaille van de Nederlandse ploeg. De Vakant Wielerploeg boekte een mooie overwinning in Parijs-Nies. De eerste etappe werd gewonnen door de Belg Thomas de Gent. Hij klopte zijn Franse medevluchter in de sprint. En Alberto Contador heeft de ronde van Murcia op zijn naam geschreven. Hij was de snelste in de afsluitende tijdrit. Tafeltennister Li Jiao is voor de zevende keer op een rij Nederlands kampioen geworden... Lidje werd in de finale met 4-2 verslagen. De waterpolosters van Het Ravijn uit Nijverdal... staan met één been in de finale om de Lent Trophy, zeg maar de Europa Cup 2... thuis werd met 12-5 gewonnen van Moskou. De return is over twee weken. En de Amerikaanse skister Lindsey Vonn heeft haar derde wereldbeker gewonnen. Na de afdaling en de supercombinatie pakten ze vandaag de totaalzegen in de Super G. Na een carrière van 17 jaar heeft Jan Bos zijn laatste wedstrijd geschaatst. Bijna 36 is hij. Hij wilde zijn loopbaan graag nog met een weekje verlengen. Maar Bos wist zich niet te plaatsen voor de 1000 meter op de WK afstanden. Hij maakte zijn laatste rondjes in een uitverkocht af. Sebastian Timmerman sprak met Jan Bos. Of er moet iemand ziek worden? Maar goed, laten we er even niet van uitgaan. Dan was dit het. Ja, inderdaad, dan, dan was dit het. Dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat had ik gewoon... Uh... Heel veel rekening mee gehouden, natuurlijk. En uh, ja, dat het uh, zo uh, zal aflopen. Maar uh, ik, heb er, uh, ik heb er alles aan gedaan uh, om dat anders te laten worden. Maar mocht helaas niet zo zijn. 1979, rijdt neus. Toen dacht ik, ja, moet kunnen. Je hebt het ja. dit seizoen een keer sneller gedaan. Inderdaad, dat dacht ik ook. En ik denk dat Kjeld Nuis dat zelf ook dacht. <laughs> nou, die loopt net langs. <laughs> <laughs> die schudt zijn hoofd. Die dacht dat niet. <laughs> die dacht ook van shit. Dat, uh, dat, dat moet zeker uh, mogelijk zijn. En, uh, ja. en uh, halverwege de race dacht ik, dacht ik nog van ja, dat, uh, dit gaat eigenlijk heel goed. En, uh, alleen die laatste 350 meter, ja, die waren gewoon heel zwaar. En uh, ja, ik kon, niet meer, uh, ik kon niet meer achterop blijven en, uh, en goed opzij afzetten. En ik had, uh, ja, maar ik blies mijn poten gewoon op. En uh, ja, dan is het gewoon heel zwaar, het laatste, laatste stuk. En dan, uh, ja, dan, uh, dan probeer je gewoon nog uh, de schade beperkt te houden en... Uh, en het was uh, uiteindelijk maar 2 tiende dus uh, ja het zat er dichtbij maar ja het was uh, niet genoeg hoe was het voor de start uh, je leek nerveuzer dan anders klopt dat was dan zo maar ik uh, dat is, is zeker, <laughs> zeker niet verkeerd om uh, dat, ja, dat ik nerveus ben dan, uh, ja, dan, uh, dan, weet ik, ik, dan weet ik ook wel dat ik, uh, dat ik goed ben en, uh, en dat heb ik ook wel nodig om goed te rijden en, ja, ik was, ik was gewoon heel gretig en uh, dat merkte ik ook bij de, aan de start. Ik, uh, de opening was gewoon goed voor mij doen en de eerste ronde was ook heel goed. Dus ik, uh, nou, ik had er gewoon heel veel zin in en uh, ik wilde gewoon wat laten zien hier. En uh, maand, uh, ruim een maand geen duizend meter gereden en, uh, ja, dan uh, misschien, uh, misschien hakt dat er een beetje in. Stond je ook aan de start met het idee, nou dit kan wel eens dus de laatste zijn? Nee, ik, uh, ik stond aan de start van uh, die 1.79-1.79. Uh, uh, die wil, ik, die wil ik gewoon verslaan en uh, zo, zo ben ik ook uh, gaan rijden. En uh, ja, zo heb ik ook naar deze wedstrijd toegewerkt om uh, me om, om gewoon te plaatsen voor de weken afstanden. Nogmaals, het kan zijn dat er iemand ziek wordt en dat jij als reserve doorschuift. Maar laten we er even vanuit gaan dat dat niet gebeurt. Dan was dit het. Maar je wil kosten wat het kost wel naar Insel. Hè? Ja, ik vind het wel gewoon heel gaaf om, om daar te zijn. En uh, zeker, uh, zeker ook de, ja, iedereen die is daar met zijn laatste wedstrijd bezig. En uh, het is wel leuk om daar nog gewoon aanwezig te zijn. En, uh, en ik wil ook heel graag nog, uh, met, uh, met een beetje Schaatsvorm nog um, in Insel uh, schaatsen. En uh, ja, dat zou gewoon heel erg leuk zijn om daar nog, uh, daar nog mee, mee te doen. En dan? Uh, gelijk de fiets op? Nou, dan is het eerst rustig uh, Nou, eerst nog wat clinics doen. En uh, uh, rustig uh, vakantie vieren. En uh, dan nog een keer uh, gaan we kijken uh, wanneer we gaan fietsen. Als, uh, als, meer, als het heel mooi weer wordt, dan, uh, dan stap ik wat eerder de fiets op. Alleen als het slecht is, dan, uh, dan laat ik hem nog mooi in de schuur staan. Want de schaatser Jan Bos die is dan in principe nu gestopt. Maar uh, de baanwielrenner bijvoorbeeld, Jan Bos, ja, die, die heropent zijn carrière. Mag ik dat zo zeggen? Uh, ja, en dan, uh, dan gaan we nog een poging wagen om, uh, om naar Londen te gaan. Uh, ik wil niet zeggen dat het, uh, dat het echt vanzelfsprekend is. Er zijn nog genoeg jongens die, uh, die daar voor een aanmerking komen. Dus uh, ja, ik zal echt goed aan de bak moeten om, uh, om, uh, om, te, om te bewijzen dat ik daar thuis hoor. En uh, nee, ik ga zeker, uh, zeker een poging wagen. Op de teamsprint, hè? daar hebben we het dan over. Ja, ja, ik, uh, ja ff, ff, wanneer was dat? Dat was onder andere al uh... Athene, 2004. Nee, 2004, dat was wel ja, heel... Dat is ook alweer zeven jaar geleden. Zo, <laughs> so, ja, dat is dan een heel tijd terug. En uh, ik heb daarna eigenlijk ook heel weinig op de baan uh, gefietst. Maar uh, ja, de keren dat ik op de baan reed, uh, ja, dat was gewoon heel erg leuk. En, uh, dus dat blijft altijd nog wel een beetje, beetje aan me knagen. En, uh, dus ja, ik, uh, ik, ik kijk er wel aan uit, ja. Dat zei Jan Bos tegen Sebastian Timmerman. Nu aan de lijn, Sebas. Uh, had hij nog een rol van betekenis kunnen spelen op de weken afstanden? Na de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik dat, uh, dat, ik dat niet denk. Uh, ik denk dat uh, vooral Davis, Groothuis, uh, q wat Lee... wat, wat zeg maar ook de top drie was uh, van vandaag dat dat eigenlijk de rijders zijn die uh, als eerste in aanmerking komen voor een medaille. Maar goed, Jan Bos in, op een goede dag had hij in ieder geval in de buurt kunnen komen van het podium. Ja, wie weet wat er dan mogelijk is. Maar uh, nee, ja, hij heeft uh, ervoor gestreden, maar hij heeft het niet gered. Dat is wel een mooiere plaats geweest voor een afscheid, hè? Ja, aan de andere kant, als uh, Nederlandse man die uh, als eerste Nederlandse man wereldkampioen sprint is geworden... en in Tielf ook een keer wereldkampioen op de duizend meter... is het misschien ook wel mooi om uh, dan in een vol Tielf afscheid te nemen. Daar heb je er weer gelijk in. Goed, uh, eigenlijk kan je zeggen dat de wereldbekerfinale in Heerdeveen... dit weekend een soort generale was voor Insel. Hoe hebben de Nederlandse schaatsers dat gedaan? Ja, heel goed. Uh, um, Irene Wüst wint twee afstanden. Uh, vandaag de duizend meter. Dat was bijna een, een enge generale, een eng goede generale voor volgende week. Want er stonden drie Nederlandse, Nederlandse dames op het podium. Um, want Leenstra en Van Riesse werden tweede en derde. Uh, ja, verder ging het gewoon ook hartstikke goed. Stefan Groothuis, die de 1000 meter wint... en ook het eindklassement van uh, de Wereldbeker pakt, en nadat hij op de 1500 meter net verloren had van Johnny uh, Davis. Bob de Jong, die nog maar een keer bewijst... dat hij eigenlijk met het seizoen van zijn leven zo'n beetje bezig is... en weer ongenaakbaar was op de vijf uh, kilometer... Ja, het, was een, het was een heel goed weekend, dan pak ik er twee dingen uit. De overwinning van Gerritsen op de 500 meter. Het was echt een heel goed weekend voor het Nederlandse schaatsen. Ja, bij de vrouwen springt Irene Wuster dus echt uit. Hè. Ze wilde vanmiddag nog geen voorspelling doen over het aantal medailles in Inzol volgende week. Uh, nee. Ik hou niet zoveel voorspellingen. Ik voel me gewoon echt heel goed en ik heb er gewoon heel veel zin in. En uh, ja, ik ben heel benieuwd, ik ben er niet in Einsel geweest. Mijn vlucht gaat dadelijk om 7 uur, dus we nog even haasten. Maar uh, nee, ja, ik, uh, ik denk dat het uh, een heel mooi toernooi gaat worden waarbij ik uh, ja, op alle afstanden kans heb en op alle afstanden kans heb op goud. Dus uh, ja, daar gaan we wel voor. Sebas, wat denk jij? Wat is er mogelijk voor Buust? Nou ja, ze zou uh, um, zomaar eens nou, drie keer op het podium kunnen eindigen. Misschien wel drie keer goud. Ja. Uh, nou ja, duizend meter. Daar wint ze toch uh, uh, met behoorlijk overmacht. In ieder geval ook als je het afzet tegen Christine Nesbit, die haar eerste nederlaag pas leidt van dit seizoen op de duizend meter. Maar daar lijkt het beste na de 2K-sprinter wel vanaf. Uh, de 1500 meter, daar is zo olympisch kampioen op. En Wust in deze vorm rijdt hij hartstikke goed. Okay. De ploegenachtervolging uh, kan ook zomaar goed uitvallen voor de Nederlandse dames. Met geen toch op, geen geld toch? Nou, met Wust erbij in deze vorm, waarom niet? Ja, de drie kilometer, daar, daar ben ik toch geneigd om in eerste instantie aan Sablikova te denken. Maar ja, ook daar heeft Wüst Sabyikova uh, de laatste maanden in Moskou en ook in Calgary best opgejaagd. Wust Wüst kan dus een uh, echte gouddelver worden volgend weekend. Zijn er nog andere Nederlandse medaillekandidaten? Nou, eigenlijk kun je zeggen dat op bijna elke afstand... behalve de vijf kilometer bij de vrouwen... maar voor de rest eigenlijk op bijna elke afstand... Uh, Nederlanders op zijn minst op het podium moeten kunnen gaan eindigen... en dan ook misschien wel kampioen uh, worden... Zelfs de 500 meter bij de mannen is toch jarenlang een afstand geweest waar eh, Nederlanders niet meededen om de prijzen. Maar als je nu kijkt eh, dit weekend ook, er zijn eigenlijk maar twee rijders die echt constant eh, twee keer een goede 500 meter rijden. Dat zijn Kyu Yu en Kang En daarachter zit een hele grote groep rijders, eh, waartoe Jan Smekens behoort, waartoe Jacques de Koning behoort en toch eigenlijk ook Stefan Groothuis eh, die als het kwartje net goed valt zomaar op het podium zouden kunnen eindigen. Dus nogmaals eigenlijk op de vijf kilometer bij de vrouwen na zou het zomaar kunnen dat op elke afstand er een Nederlander op het podium komt. Nou als ik jou dan krijgen de critici gelijk. En De critici die vaak zeggen... Nederlanders zijn goed in de tussenliggende jaren. De na-Olympische jaren vooral. Ja, nou is het ook wel zo dat er schaatsers zijn... die inderdaad in zo'n na-Olympisch jaar de teugels een beetje laten vieren. Uh, weer bijvoorbeeld een studie erbij gaan doen. Dat weer oppakken, zoals in Amerika Jonathan Cook heeft gedaan. Uh, die zich wat minder laten zien, zoals Beijing Wang heeft gedaan. Aan de andere kant uh, moet ik toch ook gewoon zeggen... het niveau dat Christine Nesbit dit seizoen bijvoorbeeld had op het WK-sprint was echt heel hoog. Alleen, dat heeft ze de laatste weken niet door kunnen trekken. Daar lijkt dus het beste wel vanaf. Het niveau dat Skobref heeft gehad op het EK en het WK-orange... was echt ook ongelooflijk hoog. Dus het kan voor een aantal rijders opgaan... maar er zijn toch ook rijders genoeg uit de, de andere landen... die in dit nou Olympisch jaar een heel hoog niveau hebben. Dan uh, nog even het allerlaatste nieuws uit uh, Nederlands Schaatsland. Wopke de Vecht stopt na dit seizoen als bondscoach. Waarom? Um, ja, omdat het eigenlijk uh, niet goed gaat met uh, de ploegenachtevolging. Uh, Nederland heeft daar natuurlijk uh, uh, jarenlang alles gewonnen. We zijn tot nu toe altijd wereldkampioen geweest bij de weken afstanden. Uh, sinds Insel wordt dat verreden, 2005, die ploegenachtevolging. Alleen ja, we misten wel twee keer Olympisch goud. Bij, de, bij, de, bij het belangrijkste toernooi in het schaatsen. Um, en er gingen altijd een heleboel mis met communicatie. Hij zat natuurlijk ook wel gevangen in een web van commerciële belangen. Maar dat is zijn baan. Ja, dat is zijn baan. Het zou anders gaan na de Olympische Spelen. Nou, daar lijkt het niet echt op. Uh, vorige week was er rondom Bob de Vries. Tijdens een training nog weer een communicatie, misverstand. De vecht had via Jillet Anema een uitnodiging gestuurd... en Bob de Vries zegt dat hij nergens wat vanaf wist... Kortom, er ging een hoop niet goed. En de KNSB grijpt nu in en gaat het over een andere boeg gooien. Ik vind het een verstandig besluit. Spelen van Sochi zijn nog drie jaar weg. En ik kon toevallig deze week ook wel aan Wopke de Vecht merken... dat hij zelf een beetje die kritiek beu was. Um, ik sprak hem op de training. Toen kregen we het over de ploegenachtervolging ook. Toen zei hij, ja, er wordt veel te kritisch naar mij gekeken. En uh, um, hij vond dat, er, uh, dat dat onterecht gebeurde. Hij zegt, in andere landen wordt er ook niet helemaal zo heel erg veel getraind. Alleen maar in Zweden en Canada en in de andere landen ook niet niet extreem veel getraind op die ploegachtervolging. Daar heeft hij ook wel een punt. Maar aan de andere kant kun je er niet omheen dat er gewoon uh, grote fouten zijn gemaakt in, uh, in de afgelopen tijd, de afgelopen jaren, rondom de ploegenachtervolging. En uh, daarom gaat men het nu uh, op een andere manier proberen. En hoe, dat is nog niet helemaal bekend. Oké, okay, daar wordt Wopke de weg dus op afgerekend. Sebas, dank. Graag gedaan. Wishing en hoping. Buitenlands voetbal langs de lijn. Dirk Kuit was dit weekend de grote man in de Premier League. Uitgerekend tegen koploper Manchester United maakte hij een hat-trick. Liverpool won met 3-1. Voor Kuit zelf was het ook een ongelooflijke prestatie, zo zei hij tegen de BBC. Yeah. Was onbeliegbaar. Uh, you know, I uh, I never scored against United, so uh, you know, just hoping for a goal. And if you don't score uh, your first hat-trick for the club, you know, it's a great feeling. Uh, you know, to score the third one in front of the cup was it was even better. Kuyt vond het fantastisch om de derde goal voor de tribune met een fanatieke aanhang te maken. Het waren geen wonderschone treffers moet Kuyt wel toegeven. Yeah, you know, uh, I said it the last after the game. Uh, uh, I scored a lot of these goals when I was in Holland, when I was more often playing as a striker for finals. So, but I was more than happy to, you know, take these kind of goals because, you know, it's still a very important one. But uh, I also have to, you know, thank the lads, especially uh, Luis, who created two of the three goals uh, uh, I've scored brilliantly. Kuit heeft dus vaak van dit soort doelpunten voor Feyenoord gemaakt, zo vertelde hij tegen zijn ploeggenoten. Maar doelpunten zijn doelpunten, en hij geeft de credits ook aan Luis Suarez die twee van de drie treffers prachtig voorbereiden. Kuit voelt geen druk door de twee grote aankopen van Liverpool, Suarez en Andy Carroll. No, no, I don't feel it as a plezier. Uh, pressure, sorry. <laughs> uh, I think it's only a big plus for the team because we have to move forward and you know we need quality in the team. And uh, if you're speaking about the, those two players. I think everyone has seen Luis is a you know a, a, a great a great player. He showed it today, but also in the other games. And he's just uh, you know here a few weeks, and you know, everyone knows what, uh, what what Andy is about, and uh, he's also a very good player. And in my opinion, uh, we also can play together. So uh, anyway, it's up to the manager and. Uh, ik denk dat het goed zal zijn voor ons. Kruid is blij met de komst van Carroll en Suarez, zegt hij. Een gevoelige nederlaag voor koploper Manchester United. Dus het is spannend aan de kop van de Premier League. United heeft drie punten voorsprong op Arsenal, terwijl de gunners nog een wedstrijd te goed hebben. Tottenham Hotspur heeft een kans laten liggen om wat in te lopen op de topploegen. De ploeg van manager Harry Redknapp moest bij Wolverhampton Wanderers genoegen nemen met één punt. Het werd 3-3. De Spurs konden nog steeds niet beschikken over spelmaker Rafael van der Vaart. Die al enkele weken aan de kant staat met een kuitblessure. blessure. Tottenham staat nu vijfde in Engeland. Louis van Gaal blijft voorlopig trainer van Bayern München. Volgens de Duitse klant Bild heeft de clubleiding dat besloten na ruim vijf uur overleg. Bayern verloor gisteren van Hannover. De derde nederlaag op rij was dat. De belangrijkste reden om Van Gaal niet weg te sturen... is naar verluid dat Bayern over een ruime week... tegen internationale speelt in de Champions League. Bayern is in Duitsland afgezakt naar de vijfde plaats... met 19 punten achterstand op koploper Borussia Dortmund. Mainz ging over Bayern heen door een 4-2-overwinning op HSV. In Spanje boekte Real Madrid een 3-1-overwinning bij Racing Santander. Het verschil met koploper Barcelona blijft 7 punten. Parsa won gisteren met 1-0 van Real Saragossa. Atletiek de Bilbao deed uitstekende zaken in de strijd om het Europese voetbal. Door de 2 0 zege op Sevilla klimt Atletiek naar de vijfde plaats op de ranglijst in Spanje dan. Uh, nog één uitslag in Italië. Daar won Lazio met 2-0 van Palermo. En Lazio blijft daardoor vierde in de Siria. Einde van deze uitzending van Langs de lijn. Morgenavond melden wij ons weer om 10 uur hier op Radio 1. Zo direct het journaal van 11 uur en daarna met het oog op morgen als vanouds. Gepresenteerd door John Jansen van Galen. Veel plezier erbij. Dag.